10 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Op veel plaatsen in Nederland zorgt de overvloedige regenval voor overlast. Vooral in Zeeland en Zuid-Holland is het erg nat. Veel kelders en lage lege huizen kampen met wateroverlast. Ook kan de riolering het op sommige plaatsen niet meer aan. Sinds gisteravond regent het in een groot deel van het westen van het land onophoudelijk. Pas vanavond houdt het waarschijnlijk weer op met regenen. Weerkundigen verwachten dat het tot 80 mm neerslag kan vallen. En dat zou betekenen dat er nu in een etmaal net zoveel regen valt als normaal in de hele maand oktober. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry en de Afghaanse president Karzai... hebben een voorlopig akkoord bereikt over het verblijf van Amerikaanse troepen in Afghanistan na 2014. Afgesproken is dat de militairen ook in die periode immuniteit krijgen. Dat wil zeggen dat als ze de wet overtreden ze niet in Afghanistan maar in de Verenigde Staten berecht worden. De stamleiders in Afghanistan moeten nog wel hun goedkeuring geven aan het akkoord. En twee Duitse ministers zijn vorige week zondag... in de Afghaanse provincie Kunduz aan een aanslag ontsnapt. Dat schrijft Weekblad der Spiegel. De ministers de Magière van Defensie en Westerwelle van Buitenlandse Zaken... waren in Kunduz voor de overdracht van het Duitse kamp aan Afghanistan. Vlak voor de plechtigheid werden buiten het kamp taliban-strijders ontdekt... die raketinstallaties gereed maakten. Toen de taliban merkte dat ze waren ontdekt, sloegen ze op de vlucht. De Duitse Formule 1-coureur Sebastian Vettel heeft zijn vijfde Grand Prix zegen op rij geboekt. Vettel bleef op het circuit van Suzaka in Japan zijn teamgenoot Webber uit Australië voor. De Nederlander Guido van der Garde crashte in de eerste bocht en viel uit. Het weer, u hoort het al, het is een grijze en vooral natte dag. In het noordoosten en oosten kan het nog wat opklaren, maar ook daar gaat het later vandaag regenen. Bij een stevige zuidoostelijke wind wordt het maximaal 12 graden. Dit was het NOS-journaal. ABB Verkeersinformatie. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... is bij Het ketelplein de verbindingsweg naar de A4 dicht. Er staat veel water op de weg. Op de A28 Amersfoort richting Zolle is een ongeluk gebeurd. Tussen het hoevelaken en Nijkerk staat twee kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. En door een wisselstoring rijden er tussen Den Bosch en Tilburg geen treinen. De vertraging is ongeveer een uur.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 WPRO OVT Over de onvoltooid verleden tijd Laura Stek en Jos Palm. Ja, welkom bij OVT. Ingedeukte koppen, bloemkool, oren, afgestorven hersencellen... kortom, brut, primitief geweld. Dat is de eerste clichématige associatie die de bokssport oproept. Maar er waren toch talloze schrijvers en kunstenaars... die door het boksen geïnspireerd werden. Van Homerus tot Hemingway, van Picasso tot Brecht. Jan van den Bergen schreef een boek over de kruisbestuiving... tussen boksen en de kunsten met de titel... De artistieke uppercut, hoe kunst en boksen elkaar vonden. Hij was vorige week nog bij ons te gast over het Koningshuis... en deze week dus over de schoonheid van bloemkooloren. Ja, want Jan van der Bergen is van alle markten thuis. Uh, daarna gaan we het hebben over Rusland-Nederland... en dan niet over het voetbal. Maar we gaan het hebben over de actualiteit van... althans naar aanleiding van de actualiteit van deze week. Hoe zit het toch met ons en die Russen? Houden wij van elkaar? Haten wij elkaar? Begrijpen we elkaar eigenlijk wel? Is er een diepere oorzaak achter de hoeveelheid incidenten... in het heden en verleden? En dat gaan we bespreken met historicus en voormalig hoogleraar Russische geschiedenis Bruno Naarden... en jawel, met onze voormalig columnist, moet ik zeggen, helaas... Uh en natuurlijk voormalig Rusland-correspondent Alexander Munninghoff. Uh, nou ja, dat zo dadelijk uh, dus ook. En dan tussendoor nog de column van Nelk Noordervliet. En in het tweede uur een gesprek met Ad van Liemt... over zijn nieuwe boek De Drogist. Over verzetsheld Gerard Reeskamp... die actief meedeed met het gewapende verzet in Friesland. En toch na de oorlog in ongenade viel. Een verhaal van heldendom en verbittering. Ja, en tot slot in het spoor terug deel 2 van de vierdelige geschiedenis over de wadden van ijstijd tot basgast, badgast. En deze week met de veelbelovende titel stormvloeden. Maar nu eerst een fragment uit het nieuws van afgelopen dinsdag. De Duitser die werd verdacht van vernieling van een oud rustbed in het Rijksmuseum is vrijgesproken. De man van 22 was in juli op het 17e eeuwse museumstuk gaan liggen. De rechtbank zegt dat de verklaringen van medewerkers van het Rijks niet stroken met de geconstateerde schade. De persrechter. Er is een medewerker die heeft het over op het bed gaan liggen. Er is ook iemand die heeft het over op het lintje gaan zitten. Uh, en verder zijn er ook nog camerabeelden en die laten weer iets anders zien. Ja, kortom, uh, er is niet vast te stellen wat er precies gedaan is door deze verdachte. En dus kunnen we ook niet vaststellen dat hij de schade heeft toegebracht. Het Openbaar Ministerie had een boete van 1250 euro geëist... om een signaal af te geven dat het gedrag van de man on onacceptabel was. Ja, u heeft er vast wel over gehoord, de Duitse toerist die is vrijgesproken. Hij was deze zomer als grap op een 17e eeuws bed in het Rijksmuseum gaan liggen... en daarvoor door justitie vervolgd. En nu heeft de rechter dus geconcludeerd dat niet bewezen kan worden... dat de schade aan het bed ook daadwerkelijk door de actie van de jongen is veroorzaakt. We hebben Martine Gosling aan de telefoon... hoofd van de historische afdeling van het Rijksmuseum. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit een tegenslag voor jullie, die vrijspraak? Ja, ik wil daar eigenlijk helemaal niets over zeggen. Want euh, het is eigenlijk veel interessanter om te praten over het bed zelf. Uh, dus u, u, u, u, waarom wilt u er helemaal niets over zeggen? Nou, we hebben uh, een, een persvoorlichter die daar uitgebreid uh, de hele week duizend en een man uh, over aan de lijn heeft gehad. En die kan het veel beter dan ja. ik, En wat heeft alleen maar inhoudelijk persvoorlichter? Wat heeft die persverlichter dan gezegd? Zijn jullie nou een beetje blijven, of een beetje... of maakt het jullie helemaal niet uit? Had, had ook kunnen, het is toch een beetje teleurstellend of niet? Nu gaat er straks weer iemand op dat bed liggen. Ja, dat, nogmaals, ik, ik ga er echt niet op in. Ik vind het, ik vind het uh, inhoudelijk een heel interessant object. En er is zoveel commotie over geweest. Ik laat het liever aan de kenners. En uh, ja, daar, uh, daar moet ik het helaas mee doen. Nou, dan, dan over dat bed zelf. Het, het stamt uit de 17e eeuw. Waar komt het eigenlijk precies vandaan? Ja, het is, ook dat is niet helemaal correct. Het stamt uit 1717 Dus het is een oeg e eeuws bed. En um, um, eigenlijk zijn er rondom dat bed best wel wat, wat problemen geweest... Uh, wat betreft de datering en uh, waar komt het nou precies vandaan... waar werd het nou precies voor gebruikt. En uh, onze conservatoren uh, hebben daar eindeloos op zitten puzzelen... omdat als je geen documentatie hebt, hè, geen inventaris... waar komt het precies vandaan, door wie is het gebruikt dan moet je heel goed gaan kijken naar het object zelf. En dan uh, probeer je stelkenmerken te ontdekken die jou verder helpen. En um, ho hoe uniek is dat bed nou? Zijn er veel van of is dit echt een heel bijzonder stuk? Nee, het is een extreem bijzonder stuk. Het is uh, gewoon groot, veel te groot voor, voor de rustbed... dat je zou verwachten in deze periode. En dat was ook meteen een van de hints waar we moesten gaan zoeken. Uh, het is namelijk... 1,50 meter 50 breed ongeveer en 125 centimeter hoog. 58 centimeter breed, 2,50 meter lang moet ik zeggen. Dus het is belachelijk groot. Het is helemaal niet eens voor het bed of je denkt dat dat uh, gebruikt werd voor één persoon. En dan is het ook nog eens keek, helemaal rondom gedecoreerd in bladgoud. En overal zie je hout en werk. Dus dan weet je al, ha, dit is niet bedoeld om tegen een muur te zetten. Dit is bedoeld voor de open ruimte, zodat je er helemaal omheen kan wandelen eigenlijk dus een soort van bed waar je lekker op kan gaan liggen of halfzittend om uh, mensen te ontvangen. Dus het heeft iets koninklijks iets overdreven royaals. Iets... Maar mensen te ontvangen, dus mensen die mochten op dat bed gaan liggen met de gastheer? Of hoe moet ik me dat ja, voorstellen? Je, dat, daar, daar kan ik me wel iets bij vertellen, omdat het is uh, helemaal goud geverfd hè, verguld. En dan is het dus ook nog het textiel wat je ziet, de kleding is, is een prachtig rode kleur. Dus als je die kleurcombinatie voor je ziet roud, hè, rood en goud, dan wordt het des te gelukkiger, zou je al zeggen. En dan in combinatie met de decoratie die zijn aangebracht, zijn we erachter gekomen dat het moet stammen uit de late periode van Louis, uh, uh, uh, uh, nou, Louis XIV, uh, en dat het uit zijn uh, kringen moet komen. Het is dus echt een koninklijk bed ja. van, de, van de Franse koningen. En heeft het bed misschien in een Huis in Amsterdam ergens gestaan voor de gezelligheid? Nee, of, of nee, weet je... nee, nee helemaal niet. We hebben het in 1932 aangekocht van Etienne Lévy, een Parijse kunsthandelaar. En de, ja, de wand, ja, waar het bed daar voor zich heeft uh, bevonden is, is helemaal niet te duiden. Dus we weten ook niet wie daarop hebben gelegen? Nee, nou, in ieder geval Franse prinsessen, koninklijke prinsen en prinsessen. En daar valt wel iets over te duiden. Want we hebben ontdekt dat er um, uh, een, een kopje van uh, uh, vrouwenkopjes op zitten en schapenmotieven, En die zijn dan weer vergelijkbaar met ja, decoraties van meubelen... ...van de hertog en hertogin van Bourgogne. En dan moet je net weten dat de hertog van Bourgogne... Uh, ...de kleinzoon was van uh, Louis XIV. En dat hij in 1698 trouwde. Uh, en dus het is heel erg voorstelbaar dat... Het bed is geweest van deze hertog en hertogin van Bourgogne En dat bed, Louis XV. Dus uh, het is gewoon echt een heel belangrijk koninklijk bed geweest waarschijnlijk. Het kan het bed zijn van een, van een koning, zeg je nu. Ja. En zou er ook ja. ooit iets oneerbaars kunnen zijn gebeurd op dat bed? Op elk bed kan iets oneerbaars zijn gebeurd. Dus ja, vast, denk ik. En, en heeft u nou niet zelf ook heel stiekem af en toe de neiging gehad om er even op te gaan liggen? Ja, ik denk dat daar precies de crux verhaal zit, want iedereen heeft wel eens de neiging om aan uh, de bel in de trein te trekken, de noodrem in de tram, of om er op zo'n prachtig bed te gaan liggen. En iedereen, iedereen kent dat gevoel, maar iedereen weet ook dat je dat niet moet doen. Ja, goed. Nou. Ja. We... Misschien dat uh, dat een les is voor de mensen. Uh, ja, Martino Gosselinke, hartelijk dank ja. voor vandaag. En uh, tot volgende week, want dan ben je weer ja. bij ons te gast... maar dan als lid van de jury van de Libres Geschiedenisprijs. De winnaar wordt volgende week in OVT ja. bekendgemaakt. En, en was het te makkelijk ja. om de winnaar te bedenken? Om, om tot, uh, was de jury eensgezind, zoals dat heet? Nou, alles behalve. Dus oh, dat wordt ook spannend is zo, dus. Zo ontzettend hoog. Het dat dat zijn fenomenale boeken. We hebben... We hebben het extreem lastig gehad. Goed, nou dan zijn we des te benieuwd wie dan volgende week de winnaar wordt. Nou ja, we zien, we, we zien je volgende week terug. Heel graag, tot dan. Ja, dan gaan we nu door met uh, de bokssport. Een ordinair potje knoffen, primitief geweld en barbaarse vechtlust. Dat is hoe de bokssport vaak wordt gezien. Maar als we het aan de liefhebber vragen, dan ontstaat er een heel ander beeld. Zelfs woorden als gratie, adelijkheid, intellectualiteit en Aristoteliaanse catharsis, jawel, kunnen dan zomaar naar voren komen. Zo'n liefhebber zit hier aan tafel en hij heet Jan van den Bergen. Welkom. Goedemorgen. Uh, Jan, je schreef een boek over de boksport met de titel De Artistieke Uppercut. Hoe kunst en boksen elkaar vonden. Dat gaat dus niet alleen over de geschiedenis van het boksen. Komt er natuurlijk wel ook in voor. Maar dan vooral uh, hoe dat boksen de kunst door de eeuwen heen heeft beïnvloed. En hoe er tegen aangekeken werd. Um, daar gaan we het over hebben. Eerst even over jouw achtergrond, want die is relevant. Um, je bent zelf boksverslaggever geweest en nu nog amateurbokser. Ja, dat klopt. Train je nog elke week? Ja, ondanks het feit dat ik uh, natuurlijk de houdbaarheidsdatum al lang overschreden heb, uh, probeer ik toch nog in conditie te blijven, en dan is boksen eigenlijk ideaal daarvoor. Ik stap niet meer zo vaak in de ring, en als ik dat doe, dan doe ik dat met een uh, gewezen bokskampioen, en de kunst bestaat er dan in dat ik probeer hem te raken, en hij probeert om mij niet te raken. Maar dat is de achtergrond, ik ben er heel vroeg mee begonnen, ik was een jaar of zeven, acht, toen ik met mijn vader mee mocht naar bokswedstrijden, en ik was meteen gefascineerd door die hele vreemde wereld, inderdaad, zoals jij al aangaf, die bloemkooloren, die gekneusde neuzen. Ik zat naast een mannetje en die heb ik inderdaad ook beschreven, die had een gezicht alsof er naar in olie was geboord. He, er was een man, voor de rest, heel keurig en die zette zich ook af tegen het cliché wat daar aangehaald is, want boksen is natuurlijk ook heel vaak vreed. Er is een Franse uh, schrijver, uh, Antonin Artaud, die heeft boksen vergeleken met het theater van en als het slecht beoefend wordt, dan krijg je inderdaad al die dingen. Maar als het goed beoefend wordt, dan komen die andere epitheta die je daar vermeld hebt naar boven. En dan is het gratie, is het elegantie, ja. is het schoonheid. Ja, Jan, want over gratie, elegantie en schoonheid gesproken. De, de luisteraars die meekijken op het internet, die kunnen dat zien. Jij ziet er nog qua gezicht, althans, heel ongehavend uit. Ja, kan Volgende, ja. niet. Dat kan eigenlijk niet, zouden wij denken. Maar dat heeft. Hoe, hoe is dat zo gekomen? Dat is gekomen, één, omdat ik uh, niet te vaak gebokst heb. En ten tweede, omdat ik waarschijnlijk een hele goede verdediger was. Want daar komt het op neer in het boksen. Het is de noble art of self-defense. En dat wordt tegenwoordig heel vaak uh, niet meer gerespecteerd. En men knokt er maar op los. Er, er, er is eigenlijk geen, bijna geen stilisten meer zijn er in de boksport. En dat is natuurlijk betreurenswaardig. Daardoor zie je ook dat er veel minder respons is in de artistieke wereld dan dat vroeger het geval was... bijvoorbeeld met een figuur als Mohammed Ali. Ja, want uh, je zegt dus inderdaad... je noemt het nu al... boksen heeft iets, uh, iets artistieks, het is kunst. Um, je noemt in je boek een hele waslijst... met schrijvers en kunstenaars... die uh, specifiek werden geïnspireerd. Homerus, Lord Byron, Charles Dickens, Thomas Mann... James Joyce, Picasso, Bart Precht. Ga zo maar door. Um, het begint al in de oudheid, hè, met, ja. met Homerus. Laten we daar even beginnen. Hoe, hoe beschrijft hij die boksport? Wel, dat gebeurt zoals ik zeg, in kolkende metaforen. Zowel in de Ilias als in de Odyssea schrijft hij echt op een bevlogen manier. Zeker voor iemand die de reputatie heeft dat hij blind was, gebeurt dit zeer plastisch. Echt In het expressionistische register wordt er over boksen gesproken. En er worden harde klappen uitgedeeld. En dan zie je inderdaad dat de boksport in het begin een een soort van volksvermaak was met uh, veel bloed. Er moest bloed vloeien. En dat is dan eigenlijk nog uh, uh, geaccentueerd, zal ik zeggen, in de Romeinse periode, waar boksers eigenlijk gladiatoren werden. Ja, en in de, Griekse, in de Griekse oudheid werden het nog als de mooiste mannen beschreven. Ja, toch? inderdaad. Uh, dat was zo, omdat ze dus. En Pindaros, die heeft daar prachtige odes aan gewijd aan de winnaars van de Olympische Spelen. Wie winnaar was in de Olympische Spelen, dat was een halfgod. En als je dus bijvoorbeeld naar Rhodos reist, dan kom je je daar in de luchthaven van Diagoras. En Diagoras, die spreekt inderdaad zoveel eeuwen later nog altijd tot de verbeelding van de bewoners van Rodos. Die had zijn eigen tempel. Dus dat was inderdaad een, een, een heel sterk begin, zal ik maar zeggen, van de pugilistiek of van de noble art. En dan, de pugilistiek, dat even om te zeggen, dat is ook, dat is ook boksen, hè? Dat is, dat ook, is ook boksen, ook ja. Dat met... is een beetje, een, een, een wat meer geparfumeerd, een pugilistiek. De uh, sweet science wordt het ook wel genoemd. En het heeft te maken, pugilistiek, als je dat etymologisch bekijkt, heeft het maken met vuisten. Dus het, het, de kunst van het vuistschermen. Maar de Romeinen vonden eigenlijk dat de Grieken, die boksten met blote vuisten, dit, dat, was, dat was eigenlijk te beschaafd. Ze wilden er toch wat meer entertainment in brengen en dus werden de, de, de handen werden ontwikkeld met leren uh, uh, riemen en daar bovenop werd ook nog wat ijzer of staal bevestigd, pinnen, zodanig dat het eigenlijk niet eens meer nodig was dat de keizer ofwel de duim omhoog of omlaag stak ze vielen zo als ze vliegen. Dus, dus dat liep ook vaak niet goed af met de boksers? Meestal niet goed af, nee. nee. En, dan, en dan wordt het, in, uh, als we even een sprong maken... in de 17e eeuw in Engeland, wordt het bonton om te boksen. Ja. Dat wordt een, een aristocratische sport. Ja, precies. Uh, Eigenlijk wie niet uh, naar zo'n boksacademie... want men sprak van een boksacademie. Wie niet naar zo'n boksacademie ging, die hoorde er eigenlijk niet bij. En er was een zeker Mr. Fick, Professor Fick werd hij genoemd... en zijn leerling Broughton. Die hadden eigenlijk de hele koninklijke familie als pupillen in de ring. En ze beloofden hen niet alleen weinig blauwe ogen... maar ook enorm veel succes bij vrouwen. Want er was een van die boksen die was zo lelijk... maar werkelijk lelijk, maar die versierde toch alles... Wat wat rondliep aan dames. Uh, precies door zijn snelheid. Door zijn vaardigheid. Door zijn daadkracht. Dus dat heeft natuurlijk ook wel meegespeeld. Om recruten. En om pupillen aan te trekken. Waardoor de boksport een nieuw elan heeft gekregen. Ja, en dat nieuwe elan. Dat, dat pikte bijvoorbeeld Lloyd Lord Byron ook op. Uh, ja. die, die bokste zelf ook. Of deed in ieder geval een poging. Nee, nee. Lord Byron bokste zelf. Tenminste als hij niet geteisterd werd. Door een venerische ziekte. Want dat schrijft D hij. Dat weet hij nog wel eens goed. Ja, hij was natuurlijk wat dat betreft ook niet onbeslagen. En, en hij schreef dan inderdaad in zijn dagboeken, ja, ik zou wel graag naar de boxles gaan, maar ik kan niet, want ik ben nu eventjes niet in staat om zware inspanningen te leveren. Maar bij Lord Byron, die echt een all-round sportman was, kwam het er ook op neer, hij had een enorm probleem met zijn gewicht. Hij was niet groot, hij had een horrelvoet... en probeerde met allerlei manieren om dat gewicht op pijl te houden. Want hij was ooit heel zwaar. hè? He? Hij was heel zwaar. En er lag altijd eigenlijk een dikke man op de loer in dat slanke lichaam. Dus hij trainde dan. Okay. Hij uh, uh, at bijna niet. En uh, hij probeerde dus inderdaad... Ja, en met zwemmen, en met paardrijden, en met boksen... Uh, zijn conditie op pijl te houden. Maar het ging zo ver, die liefde voor het boksport... dat in zijn slaapkamer... en daar kun je eigenlijk bijna een vergelijking maken met Madonna... de grote popdiva van tegenwoordig... die heeft ook haar hele slaapkamer volstaan... met afbeeldingen van boksers. En bij Lord Byron was dat hetzelfde. En op de ereplaats hing de foto de afbeelding... van zijn leermeester Jackson... die hij ook mijn herder en mijn vriend noemde... En, en, want we hebben het nu over een dandy die zich aangetrokken voelt tot de boksport. Maar er waren ook boksers die zelf dat dandy achter hadden, zoals. Georges Carpentier, ja, de Orchidee werd die genoemd. En die uh, uh, uh, hield zich meestal op in het gezelschap van heel goed volk. Nijinsky, uh, Stravinsky enzovoort. George Bernard Shaw was een van zijn vrienden. En Georges Carpentier die heeft ook bijvoorbeeld lesgegeven aan de enige Belgische Nobelprijswinnaar literatuur die er ooit ja, geweest ja. is, namelijk Maurice Materlink. Maurice Maeterlinck die trouwens een prachtig uh, uh, loflied gezongen, uh, geschreven heeft, uh, Eloge de la Box, waarin hij uitlegt dat het enige wat de mens uit de primitieve tijd nog overblijft, dat zijn die twee vuisten. En hij stelt eigenlijk voor om alle conflicten, alle wereldconflicten te laten beslechten in de ring door de heersers van de aarde, in plaats van hun soldaten maar in het slagveld te, te, te sturen, moeten ze zelf maar in de ring stappen en daar het uh, conflict beslechten. Ja, dus een potje Assad uh, tegen wie eigenlijk? Okay. Ja, tegen de rest van de wereld, denk ik. He, dan is het eigenlijk bijna een soort van afvallingsreis. Ja, maar, ja. bijvoorbeeld... Materlink, want je had daarover Dandies wie een, een, een Nederlandse schrijver... die ontzettend geëxalteerd over boksen heeft geschreven... is Louis Couperus. He, Louis Verbaas Couperus. ons niks. Ja, Louis <lacht> Couperus, een man die met Lilla Inkt... de signeersessies organiseerde... die ook ringen aan alle vingers droeg. En die was oorspronkelijk eigenlijk tegen de boksport. Maar die is dan uitgenodigd in zo'n bokszaal Hij appreciaat meer de worstelsport. Maar dan moet je lezen wat die man geschreven heeft. Zo heeft eigenlijk in de, in de Vlaamse of in de Nederlandse letterkunde... niemand zo extatisch over de schoonheid van het mannenlichaam geschreven. En hij heeft dus ook iedere jongeling van welke rang of stand dan ook de raad om de nobele kunst van de zelfverdediging te leren, omdat je daardoor ook een beter en een mooiere man wordt. Maar hij zelf nog... deed hij het niet, neem ik. Zelf deed hij het niet, nee. nee. nee hij keek. <lacht> en... Waardoor hij ook eigenlijk weinig geschonden uit die hele confrontatie gekomen is. En, en uh, nog even over die bokssport. Waarom is het nou, uh, uh, trekt dat meer aan dan andere sporten? Wat zit daarin? Wel, uh, het mooiste boek wat over boksen geschreven is, you <laughs> Behalve het mijne, dan zal ik maar zeggen, dat is van Joyce Carroll Oates. Oh ja. uh, unboxing. Uh, ook een, een, een vrouw met enorm veel talenten, maar unboxing uh, is een fantastisch boek. En zij legt er dus eigenlijk uit: kijk, je kunt voetbal spelen, je kunt basketbal spelen, maar je kunt niet boksen spelen. En dat is eigenlijk een metafoor van het leven. Het is het verhevigde leven, een soort van dramatiek die zich afspeelt tussen die touwen. En je kunt je niet verstoppen. Het is van de eerste seconde tot de laatste. De laatste seconde is het een machtsconfrontatie. Niet alleen dit, maar je moet ook de anderen overbluffen, Je moet hem overtreffen. Je moet hem op elk gebied maar, te snel af zijn. Dat, dat begrijp ik wel, maar dat geldt ook voor judo en worstelen. Dat geldt dus ook voor judo waarom? en worstelen, maar... Maar dat heeft niet dit soort literatuur nee, opgeleverd. Nee, bijvoorbeeld Oates vergelijkt de confrontaties... tussen Mohammed Ali en Joe Frazier, die ik gezien heb... en ik kan me daar ook in vinden. Die zegt bijvoorbeeld het laatste gevecht... Frazier uh, Ali, dat had de spankracht van King Lear. Shakespeareans. en daar komt nog bij natuurlijk... dat het ook over het algemeen zeer kleurrijke figuren zijn... die de boksport beoefenen. Ze hebben allemaal een ongelooflijk verhaal. Ik hoef het jou niet te vertellen, je hebt een documentaire gemaakt... over Cor Everstein, een Cor Everstein kapperbokser. Dat is een, bijna een archetype van een bokser. Op een bepaald moment, en dat hebben ze bijna altijd op een bepaald moment... stappen ze uit de ring, omdat ze te veel klappen gekregen hebben... omdat ze niet meer mogen van de arts enzovoort. Maar na verloop van tijd treedt dat gevoel van ongelooflijke leegheid op. En ze missen de spots, ze missen het applaus... ze missen het geld ook heel vaak... want het zijn over het algemeen geen boekhouders, boxers. Het is een beetje een groot probleem. En dan proberen ze altijd die onvermijdelijke comeback... met die vreselijk vaak nefaste gevolgen... dat het brein aan pulp geslagen wordt... dat ze in de ring gejaagd worden als een soort van journeyman... zoals dat heet, of tomato cans, als de Amerikanen dat heten... waar ze eigenlijk gewoon in de ring stappen... om zo snel mogelijk weer langs de kassa te passeren... en de erelijst van zo'n jonge opkomende uh, bokser... een beetje uh, extra vleugd ja, te geven. Jan, Jan, ken jij ook mensen die een hekel hebben aan boksen? Ja. Ik ken mensen die... Ja. Een he, bijvoorbeeld Reven had een vreselijke hekel aan boksen. Ja, boxen. met precies dezelfde argumenten die de liefhebbers ja. aanvoeren. Ja, je kunt ook want, zeggen... Want, want, want, wat... wat, wat, wat ja, hij Reven vindt het ook? een soort van moord. Hè? Hij zegt, ja, mensen zullen elkaar altijd doden. Dus ja, maar normaal zou boksen moeten verboden worden. Iemand die ontzettend tegen het boksen... Gefulmineerd heeft, is Dick Swaap. Dick Swaap noemt het uh, gewoon uh, uh, een soort van pornografie... als je naar, als je naar de boksport kijkt. Neuropornografie, Neuropornografie, want hij gaat ervan uit... dat elke bokser eigenlijk bij elke klap die hij krijgt... daar een letsel van overhoudt. Uh, ik ben er niet van overtuigd. Maar er valt natuurlijk iets voor te zeggen. Uh, je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Daarom vind ik het ook zo vreselijk. Dat er van bovenuit eigenlijk niet meer maatregelen worden genomen. Om al die oudere boxers. En dat vind ik een van de mooie dingen in het boek. Uh, ik heb mij ook uh, uh, uh, ja, gekeken. Ik heb ook gekeken. Hoe is die laatste kamp meestal verlopen? En dan zie je dat zelfs de allergrote kampioenen. Een wedstrijd te veel boksen. Een partij te vaak. In de ring stappen en met eigenlijk vreselijke gevolgen. Mohammed Ali, er, is, er wordt beweerd dat er eigenlijk geen kausaal verband is tussen het feit dat die man nu zo bijloopt en al die partijen die hij heeft geleverd. Daar ben ik niet van overtuigd. Dus, uh, dus Rocky is waar. De film Rocky nou, uh, is in zekere zin een waar. Een waarheid. Ik, zou, ik zou de film Rocky Nelke, niet echt als een boxfilm beschouwen, maar goed, uh, ja. hoe figureert onze Dutch windmill. Web oh. van Klaveren ja. in het geheel. Ja, daar heeft... Want windmill ja. lijkt mij nou niet zo'n elegante manier van, van boksen. Nee, hij was ook geen elegante bokser. Maar uh, ik moet daar verwijzen naar een prachtig boek... dat over hem geschreven is. Namelijk door Jules Deelder. Ja. Eh? Uh, Dutch Rotterdam. windmill. Waar, waar hij eigenlijk die, die prachtige manier van verwoorden... van Web van Klaveren vooral uh, nee. in de verf zet. <laughs> uh, Rotterdammers onder elkaar. Uh, dat is niet aan gepolijst. Dat is echt ongepolijst, ongecensureerd. En het is een prachtig boek om te lezen. Maar een echte stilist was het zeker niet. Maar het was iemand die voor spektakel zorgde. En voor zeg maar 80% van de mensen die naar een bokswedstrijd gaan... of naar een boksgala gaan, moeten geknokt worden. Je hebt Brecht vernoemd. Voor Bertolt Brecht was een bokser alleen maar een bokser als hij zijn tegenstander nog koud sloeg. Oh, maar nog even, want de, de, ik had begrepen dat inmiddels die, die boksstatus zo hoog was geworden. Uh, in, de, in de tijd van Bertolt Brecht. dat het een kapitalistische bourgeois sport was. Ja, uh, ja zo zag hij het was. in ieder geval. Hij had op dat moment ook Karl Marx ontdekt. Hij flirtte daarmee en wilde dus eigenlijk de boksport profileren of afschilderen als een microcosmos. De bokswereld was de microcosmos binnen dat uh, kapitalistische bestel. Hij is begonnen aan een roman die dat eigenlijk moest illustreren, maar dan ondertussen had hij andere pannen. Het interesseerde hem eigenlijk ook niet meer om de individualistische strijd te beschrijven. Hij zag het eigenlijk de klassenstrijd in het algemeen en dan is dat project niet doorgegaan. Maar hij heeft in latere werken, heeft hij, zoals in zijn vroegere werken, ook altijd weer die ring, die het epische theater waarin hij eigenlijk liet zien... wat er allemaal achter de schermen gebeurde. En in dat opzicht vond hij de boksport dus eigenlijk het beste... wat je kon doen. Namelijk, hij, hij, hij, hij had eigenlijk ook wel het idee... dat er in het, in het boksen, hij, hij, hij ergerde zich... dat er niet meer mensen naar het theater gingen... dat die allemaal naar de boksport gingen kijken. En hij wilde dus eigenlijk de boksport transponeren... In de theaterzalen zodanig dat de mensen zich ook geen vragen meer stelden over uh, de emoties van diegenen die het theater opvoerden. Hij wilde opvoerden, van het theater maar de een boodschap. Maken. de boodschap. Hij wilde ja. de boksring maken, ja. En, en want dat, uh, hij heeft dus die, die klassenstrijd daarin verwerkt, of hij heeft dat geprojecteerd op dat boksen. Dat werd ook gedaan. Um, uh, tegen de Tweede Wereldoorlog aan in de vorm van de Ubermensch. De Ubermensch. Klokken ja. wie. wie uh, Max ja, Schmeling. Hm? Max Schmeling, de beroemde Duitse bokser die bijna 100 jaar geworden is. Wat misschien toch ook wel een argument <laughs> is om te zeggen dat je niet noodzakelijk in een karretje moet eindigen als je ooit van zijn leven in de ring hebt gestaan. Maar Max Schmeling werd dus op een bepaald moment geafficheerd als de Ubermensch. Waarom? Omdat hij Joe Louis, de onoverwinnelijke Joe Louis, had verslagen. Joe Louis die had een onoverwinnelijke ongelooflijk parcours afgelegd van de ene zegen naar de andere. En daar kwam ineens die Max Schmeling die eigenlijk al een beetje op de retour was en die erin geslaagd was om de onoverwinnelijke Black Bomber, de Zwarte Bombardier, te verslaan. En die werd dus in Duitsland ingehaald als eigenlijk een soort van boegbeeld van de Arische mens als, als, als ja, een onoverwinnelijke Arier, de held van het Derde Rijk. Hij was daar zelfs niet gelukkig mee, maar Joseph Kubbels heeft dat eigenlijk nog aangezwengeld, waardoor de tweede partij tussen Joe Louis en uh, Max Schmeling een soort van voorbode van de wereldoorlog was. Uh, de teutoon tegenover de Zwarte, uh, uh, de, de, de vrije uh, westerse wereld tegenover het Derde Rijk, enzovoort, enzovoort. En Joe Louis was ongelooflijk gemotiveerd. Die is in de ring gestapt en het heeft maar één ronde geduurd en Schmeling lachte. De grote ubermensch was overwonnen. Ja. Dus ook en daar... Waar, Welk jaartal hangt daar aan? Uh, we spreken hier over 37 jaar. En toen dacht Goebbels niet... weet je wat, laten we het project maar afslassen. Nee, nee, eigenlijk nee. niet. Nee, want, Had ik beter uh, kunnen weten. Uh, daarna is dus... er is ook een prachtig boek, uh, kapot van Cortio Malaparte... Ja. waar, waar uh, Schmeling wordt opgevoerd. En daar uh, probeert Schmeling... eigenlijk de mythe van de Ariër te ontkrachten. Want hij wordt dus uh, gedropt... boven Creta. En als een held zou hij zich daar gedragen hebben... op het slagveld nu. Niets was minder... Want hij had kolieken. Hij kon gewoon niet vechten. En werd op een draagbedje weggevoerd. En in uh, het boek van Curcio Malaparte zegt hij... Ja, dat is de werkelijkheid. Maar dat mocht niet verteld worden. Ik mocht dat niet vertellen van Joseph Goebbels. Want dan dreigde men met allerlei maatregelen tegenover mijn vrouw en tegenover mijn kinderen... en tegenover mijn familie. Goed, we hebben nu. Um, we, we moeten er een beetje een eind aan maken alweer. Um, we, er staat ontzettend veel in dat prachtige boek, de Artistieke Uppercut. Uh, hoe kunst en boksen elkaar vonden. Um, kunnen we nou concluderend een beetje zeggen. Er komen ontzettend veel schrijvers en kunstenaars naar voren die zelf ook die boksport beoefenden of die dat heel graag zouden willen. Kunnen we nou concluderen dat eigenlijk alle, misschien mannen dan in ieder geval. Dolgraag die archetypische vechter zouden willen zijn? Dat is in ieder geval de thesis van Conrad Lorenz. De agressie is zo groot bij de man dat hij dat per se in een of andere richting moet kunnen uitoefenen... die die, die, die agressie moet die kunnen uitleven. En inderdaad, ja, kijk, euh, boksers, euh, als ze er ook nog goed uitzien... zoals Mohammed Ali, die worden natuurlijk geadoreerd... niet alleen door de boksliefhebbers, maar ook door de dames... die vaak, dat komt ook in het boek voor, in de rij staan... om te kunnen genieten van de avances van zo'n pugilist. Dus ja, inderdaad, euh, ik denk dat heel wat mannen... Tenzij dan uh, Reven en Swaap en Baudelaire en nog een paar anderen. Maar dat die eigenlijk toch wel inderdaad een zwak hebben... voor de sterke bokser. Goed, hartelijk dank, Jan van den Bergen... Um, voor dit fijn geschreven boek ook. De artistieke uppercut uitgegeven bij De Bezige Bij. En we gaan nu luisteren naar de column van Nelke Noordervliet. In 2003 toerde ik met een paar schrijvers en museummensen... door Rusland... We bezochten het landschap buiten Moskou, dat door 19e eeuwse schilders was vastgelegd. We zouden een stuk schrijven over dat landschap nu en de schilderijen toen, en dat zou allemaal in een boek terechtkomen bij een tentoonstelling in het Groninger Museum. Het was om vele redenen een uitermate gedenkwaardige reis naar de Russische zelen. De stad Moskou zinderde van extravagante activiteiten. De toenemende rijkdom van een groeiend aantal magnaten werd zichtbaar in vulgaire aandacht voor luxe en uiterlijkheden. Inmiddels is de rijke Rus een gevreesd type in alle Europese vakantieoorden: drank en lawaai en onbeschoftheid. In dure winkels zijn de bordjes in het Russisch gesteld en werken de Russische verkoopstertjes. De Chinese miljonairs zijn overigens in aantocht en die schijnen nog erger te zijn. Maar goed, tien jaar geleden was de aanzet daartoe al zichtbaar in Moskou. Is het een vooroordeel dat het Russische landschap even saai als wijts is? Ik kan het niet helpen, de vooroordelen werden ruimschoots bevestigd. Bos, berk en den, zover het oog reikte. De dorpen en steden waren smerig en dodelijk deprimerend. Is het een vooroordeel dat alle Russische mannen zuipen? Enfin, ik heb geen enkele aantrekkelijke man gezien. Ofwel ze waren tandenloos, droegen ouderwetse brillen... waren aan lager wal en stonken naar slechte wodka... en haar weken niet wassen. Ofwel ze zagen eruit als KGB-agenten... met bleke geschoren koppen en zwarte leren jasjes. Onze bus reed een marktplein op. Vooroorlogse bussen vervoerden vooroorlogse mensen... van hun werk naar huis... Er zou wel ergens een oude fabriek zijn geweest waar overbodige apparaten werden gemaakt. Het liep tegen de avond. De marktlui laden een onverkochte meloenen weer in. In de kramen verlichte felle tl-buizen de uitgestalde koopwaar. Het rode licht van de ondergaande zon maakte de rokerige uitlaatgassen tot mist in de hel. We waren op zoek naar een wc. Er was een gemeenschappelijk privaat voor de winkeliers. Daar mochten we op. Op 50 meter afstand verriet het stalvormige gebouw zijn functie... door de geur die ons tegemoet kwam. We naderden de waterplaats alsof we optorrenden tegen een storm. De drie vrouwen van onze groep betraden het damesgedeelte. We zagen een iets verhoogde vloer, donker van het vocht... met twee gaten daarin, waarboven we werden geacht te hurken. De stank was onbeschrijfelijk. We keken elkaar aan en liepen zwijgend naar buiten. We hielden het nog wel op. In Plios aan de Wolga was het doodstil. De jongens en mannen van Plios hadden geen werk, geen geld, geen vertier, geen uitzicht op verbetering. Moskou was ver weg, de wodka dichtbij. Ze zaten op bankjes aan de rivier met hun vrienden, met hun meisjes en vrouwen en ze dronken uit flessen in grauwe zakken. Wie meer te verteren had, dronk in de kroeg. In een zaaltje van het hotel waar we logeerden... was een huwelijksfeest aan de gang. Harde muziek, iedereen stomdronken. Het leven ondraaglijk. Een zwaar opgemaakt en even zwaar beschonken meisje... van een jaar of twintig wankelde op de mannen in ons groepje af... die nieuwsgierig als antropologen de gemeenschap van Plyos bestudeerden. My name is Natasha. Will you take me with you? De mannen deinsden terug. Ik hoop voor haar dat ze is ontsnapt. Misschien bedient ze haar rijke landgenoten... in een winkel te Berlijn, Mejeve, Marbella. Goed, Nelleke Noordfried, dank je wel. Ik, ik ga even een check doen. Uh, we hebben hier namelijk twee... Ex excellente Rusland-kenners aan tafel... die allebei vaak ongetwijfeld in dat land geweest zijn. En ik wil toch even weten hoe zij als man kijken tegen, aankijken tegen de analyse... dat ze allemaal stom dronken zijn, Duits en dat Nelke noord geen enkele aantrekkelijke man kon tegenkomen. Is dat inderdaad voor de hand liggend in Rusland? Nou, voor mannen... Ik, ben, ik voel me niet zo tot mannen aangetrokken... Maar, dus daar let ik niet zo op. Maar een mooie vrouw heb ik wel veel zo. gezien... <laughs> ja, nee, dat is zo. Ik, ik ja, maar die mannen knikt in kniktinstemmend, geloof ik. <laughs> ja, ah, die mannen die zijn er natuurlijk wel. Maar ik vind het een prachtig verhaal van Nelke. En, uh, dus, het is natuurlijk wel het stereotype wat je beschrijft. En uh, er zijn natuurlijk veel uitzonderingen. Dat Plios bijvoorbeeld, uh, dat is natuurlijk de plaats van, van Levitan. Ja. En uh, daar is een heel mooi museum. En er zijn ja, er ook wel allerlei uh, ja, al ja. andere dingen. Het ligt prachtig mooi aan de, aan de, aan de, aan de, in de arm van de Wolga. En, ja, het valt eigenlijk net zo goed, een leuk, positief verhaal over te schrijven. Ja, natuurlijk is ook zo, maar de stereotypen kwam ik ook tegen. Ja, ik bel eerst even met jou om te kijken waar ze nog meer moet bezig. Ja, we gaan door met Rusland. Het was groot nieuws in Nederland en Rusland deze week. De arrestatie van de Russische diplomaat Dimitri Borodin, de excuses hiervoor aan Poetin... en tegelijkertijd de verklaring van minister Timmermans dat de Haagse politie professioneel heeft gehandeld. En dat allemaal in het Nederland-Rusland jaar. Wat een gezellige en vrolijke viering van 400 jaar betrekking had moeten worden... lijkt nu uit te lopen op een pijnlijke verslechtering van de verhoudingen. De diplomaat is niet de enige kwestie, want om ons geheugen even op te frissen... we hebben de Nederlandse kritiek op de Russische anti-homo-wet gehad... de beschuldiging dat Nederlandse gemeenten worden bespioneerd... door Russische inlichtingendienst... en de arrestatie en berechting van Greenpeace-activisten. Ja, en dat roept natuurlijk allemaal de vraag op... of wij Nederland en Rusland elkaar wel begrijpen of we elkaar überhaupt ooit wel begrepen hebben. Reden voor ons om vanochtend die betrekkingen tussen Nederland en Rusland... en met name ook hoe we over elkaar denken van de afgelopen eeuwen even door te nemen. En dat doen we, we zeiden het in het begin al, met twee deskundige gasten... Bruno Naarden, historicus en voormalig professor in de Russische geschiedenis... en Alexander Munninghoff, journalist en voormalig Rusland-correspondent. Heren, welkom. We hoorden jullie zo net al het incident van deze week. We kunnen daar weer uitgebreid over gaan praten. Ik stel voor dat we dat niet doen. Wat misschien interessant is... Uh, inderdaad, onze, voor, de Russen, voor het gevoel van de Russen misschien wat grote mond over die anti-homo-wet. Uh, die zijn misschien helemaal niet als anti-homo-wet zien. Uh, de brutale greenpeace actievoerders dus dan kunnen we het rijtje nog eventjes langslopen. Uh, hoe denken ze daarover ons? Een klein landje met een te grote mond? Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat Rusland altijd geneigd is, althans en ook veel Russische mensen zo geneigd, de staat in ieder geval. En de staat is erg machtig in Rusland. Eh, om te denken dat in machtsverhoudingen te denken. En in dat opzicht zijn wij een vlekje op de aarde en is Rusland het grootste land ter wereld. Dus dat, zander, dat is, dat, een, dat is ja, inderdaad ik Probeer om uit te leggen aan, aan Nederlandse vrienden dat in het Cyrillisch alfabet komt Nederlanden komt tussen Nepal en Paraguay. En dat is ongeveer de plek die uh, men met name in Moskou uh, aan ons toede. Petersburg is alweer heel anders. Dat komt door, door die drie eeuwen Peter de Grote. Er is iets doorheen gecijpeld. Wat nu nog steeds de mensen doet opveren. Als je zegt van ik kom uit Nederland. Ja. Oh Nederland. Uh, dan, dan heb je Petersburg. net als je in de rest van de wereld. Ik kom uit Amsterdam. Ajax. Zoiets. <laughs> ja nou ja. <laughs> maar in elk geval als je in, in, in uh, Moskou zegt. ik kom Dan ben je gewoon een kaboutertje. Dan, ja. Goed. Uh, er was ooit eerder een incident met een Russische ambassadeur in ons land. En dan moeten we precies 15 jaar voor terug ongeveer. Dat was namelijk op 15 oktober. Ja, dat is bijna vandaag, bijna precies 52 jaar geleden... was er ook een incident. En even om dat kort samen te vatten... er was een Russisch echtpaar in Nederland... als onderdeel van de handelsdelegatie. En die man vraagt asiel aan... en de vrouw wil mogelijkerwijs terug. De vrouw wordt in gezelschap van de Russische delegatie van de ambassade komt zij op Schiphol aan... en daar wil de Nederlandse politie controleren... of ze werkelijk wel echt terug wil. En dan ontstaat er een handgemeen... waarbij de Russische ambassadeur... door de Nederlandse margessé geraakt wordt... of iets dergelijks. Van die vechtpartijen zelf zijn geen opname bewaard gebleven... maar wel van de persconferentie... die de Nederlandse ambassadeur... na de hand op Schiphol gaf. Laten we daar even naar luisteren. Als uitvloeisel van het incident op Schiphol... is de Nederlandse ambassadeur in Moskou... meester Halp in ons land teruggekeerd... Als enige bagage had de heer Helps een Siamese kat bij zich. Tijdens een persconferentie verklaarde de ambassadeur dat er naar zijn mening op Schiphol ontoelaatbare dingen waren gebeurd. Maar hij vroeg zich tevens af of het wel nodig was geweest de affaire zo op te blazen. De diplomatieke betrekkingen tussen Rusland en Nederland zullen nu worden onderhouden door de wederzijdse zaakgelasterden. Ja, meester Help. Ook nog overigens met een B. Uh, ontoelaatbare dingen gebeurt, meester Kat. Uh, uh, maar uh, Alexander Munninghoff, wat was er nou precies aan de hand? Uh, nou, het was zo dat die. Uh, uh, Golub heette die man. Uh, Alexei Golop, dat was een biochemicus. Die wilde, die, die wilde in Nederland blijven. Die was met een ja. delegatie in, uh, in de Benelux geweest. En op, het, uh, op de laatste dag zei hij tegen zijn vrouw: Weet je wat, we blijven hier. En uh, zijn vrouw die zei: Ja, zou, zou je dat nog wel doen, Jan? En uh, dus toen is het uh, eigenlijk tot een soort echtelijk uh, conflict gekomen. Dat uh, uiteindelijk zo is afgelopen dat Golop, die nam uh, intrek in een hotelletje. en liet de politie. Uh, Komen om, hij wilde dus uh, politiek asiel aanvragen. En uh, zijn vrouw Irina, die uh, ging naar de Russische ambassade en zei... ja, nee, wat mijn man doet, dat, dat, dat doe ik niet aan mee. Ik ga naar moedertje Rusland. En uh, toen uh, is dus eigenlijk, een dag daarna al, is die uh, groep is dus, uh, naar Schiphol gegaan... samen met de Russische ambassadeur, Panamarenko... En, uh, en een grote Russische knokploeg wordt wel eens beweerd, ja. maar goed, dat waren de, dus ja. diplomaten. We, dat we ja. we, weet je, Alexander, we gaan heel even. Want uh, ooit, in het wat verder verleden, heeft een uh, redacteur van ons, Gerard Leenders, een uh, spoor terugdocumentaire gemaakt over de kwestie Golub. Okay. En daarin uh, is een fragment waarin wordt uh, verteld wat er in het politierapport over ah. het incident op Schiphol is ja. gebeurd. Daar komt hij. Ik. Eerste rapporteur, ik kan hier aan toevoegen dat bij het openen van de deur... terwijl ik me in de kamer bevond en de desbetreffende vrouw zag binnenkomen... deze vrouw onmiddellijk gevolgd werd door een stompende, duwende... en met de handen werkende menigte Russen. Waarbij ik direct naar binnenkomst van de heer Shibayev... een klap in mijn gezicht kreeg. Ten einde een einde te maken aan de gewelddadige handelingen van deze Russen... heb ik aan het aanwezige Marseuse personeel opdracht gegeven... het lokaal te doen ontruimen. Bij dit krachtdadig optreden is geen gebruik gemaakt van wapenen... maar hebben wij ons moeten verweren tegen de aanvallen... die gepaard gingen met stompen in de buik, slaan in het gezicht... en trappen tegen de benen. Tijdens deze worsteling zijn aan de zijde van het marsocé personeel enige ontvellingen aan de handen opgelopen. Ja, de pugilist is, slaat ja, ja, ja. op de handen. Op. Je kunt veel uh, van de russische diplomaten zeggen, maar kennelijk uh, zijn ze goed uh, fysiek uh, tot wel wat in staat. Overigens staat deze documentaire uitgebreid. Uh, kunt u hem terugluisteren als u dat wilt uh, op ons internet. Ja, maar wat, wat, uh, uh, wat maar goed, uh, sorry, Alexander? Uh, is je, deze, deze rel heeft dat tot diplomatieke... Ja, uh, dit, ja zeker, het is geëscaleerd toen. En, uh, en eerst was het zo dat uh, uh, die Shibaif, dat was de tweede secretaris en nog iemand, die zijn uh, uitgewezen, uh, de personen nog later verklaard. En daarna is het nog weer een stapje hoger gegaan. En is er wordt nog over getwist, maar in elk geval zijn beide ambassadeurs uh, uit, uitgewezen ook. En dat is natuurlijk zeer ernstig. En voor, voor onbepaalde tijd Nou Ja, nou, dat niet, heeft maar... uh, alles bij elkaar. Uh, is de, de verhoudingen tussen en de, de betrekking tussen Nederland en Rusland uh, anderhalf jaar lang. Anderhalf jaar lang. En dat, zeg maar, midden in de koude oorlogtijd... en we hadden ook nog de affaire... Uh, hoe heet het? Uh, Redon en de Jager. Ja. Dat waren Nederlandse spionnen en zo. Weet je. Uh, en het was... Een spionnenkwestie. Spionnenkwestie, maar goed, ja. dat speelde ook nog mee. Uh, werd op het niveau van zaak gelastigd... werd dat behandeld. En dat is natuurlijk... een grote beperking. Ja, dus dan lijkt het nu gewoon met een sisser af te lopen... als je nou, dit als hier Nou, als ze de, de lessen van de geschiedenis goed begrijpen... zullen ze zien dat het, als je het nu nog verder op de spits... Ja, dan is dat zeer contraproductief natuurlijk. Dus in die zin, we zouden het er niet over hebben... maar toch. Even maar in die zin zijn, de, zijn die excuses, whatever ook gebeurd is, wel verstandig. Zeker verstandig, maar ook voldoende. Er moet niet. Kijk, wat, wat, wat Poetin, of laten we zeggen, het Kremlin nu zegt. moeten ook. De schuldigen moeten bestraft worden. Uh, met andere woorden, de, de, de Haagse politie. En ik citeer nu even premier de Kwaai in 1961. Die zegt gewelddadig optreden van diplomaten tegen ambtenaren... in hun rechtmatige uitoefening van hun functie... is een strijd met datgene betamelijk is. Juist. De Kwaai toen al, en dat is natuurlijk ook zo. Hetzelfde ja. geval heb je eigenlijk. Uh, want hij heeft zich ook dus verzet. Dus, en zo. Uh, Rutte moet die tekst van minister-president... Minister nou ja, uh, ja. even boven zijn bed hangen. De tekst. Ja, en uh, Ewing Gos komt aan haven ook. Ja. Ja. Juist. Bruno Naarden... Uh, Laten we even helemaal teruggaan de diepte in naar Nederland-Rusland. Want we hebben het nu over het moment waar het echt niet lekker meer liep in 1961. En dat is nu ook zo. Ooit was het heel goed. In de tijd van Peter de Grote hadden, hadden wij aan Rusland het toch goed of niet? Nou, wij waren de verhoudingen totaal omgekeerd natuurlijk. En ik denk dat je dat wel even moet bedenken. In de tijd uh, dat dat incident op Schiphol plaatsvond in 1961... Was, waar de, was Rusland en Nederland, ja, of ze nou wel of niet naar elkaar diplomatieke betrekkingen onderhielden, was absoluut niet belangrijk. Nu wel, we zijn heel erg afhankelijk van Rusland. En die afhankelijkheidsrelatie is heel erg uh, versterkt in de afgelopen tien jaar. Op allerlei terreinen, maar natuurlijk vooral op energieterrein. Dus we zijn heel erg afhankelijk van Rusland. En dat zullen we. Dus betekent als je als een actrice is die in een schouwburg voor de Russische homorechten preekt, dat ze daarmee schade doet aan de betrekkingen. Ja. En... En dus, dus Nederlanders moeten er rekening mee houden dat als ze dit soort protestacties ondernemen, dat dat gevolgen heeft. Ja. En dat, dat, en dat uh, theater in Petersburg heeft nu ook geen subsidie meer gekregen. Hè? Heren, ik, ik ik, ik, jullie groot gelijk dat jullie ons even hierop wijzen. Ik weet niet of jullie ook vinden dat dat betekent dat we onze mond maar dicht nee, moeten houden. Nee, dat vinden we helemaal nee, niet. Okay, maar je, je moet je, alleen je, weten wat je doet. Juist, en dat goed. is erg belangrijk. Ja, en dat ja. Nederlanders protesteren, Van der Laan komt gewoon niet opdagen... als Poetin er is, omdat hij vindt dat Poetin een verkeerd standpunt inneemt... ja, dat heeft wel consequenties. Ja, daar moet je even over nadenken over nadenken. Ik weet ook niet in hoeverre... Ik, Van der Laan is iemand die wel nadenkt over het algemeen... maar ik weet niet of hij hier goed genoeg over nagedacht. Ik het Goed. geen goede uh, vind Dus Dat jullie... vind ik niet zo verstandig. En, uh, dus je moet voorzichtig zijn. Goed. Dat wil niet zeggen dat je je mond moet houden. Punt nee. is gemaakt. Ja? Punt is helder. Laten we even toch. Dat verleden induiken. In de tijd van Peter de Grote uh, probeerde ik net, Bruno, uh, naar de. Probeerde ik. Toen waren die verhoudingen. Hoe waren het toen? We hebben altijd het beeld van. toen kwam Rusland bij ons alles halen, wijsheid, ja, kennis. Uh, hoe waren de verhoudingen toen? Nou, dat was ook. Een, toen was de, om, de situatie inderdaad omgekeerd. Nederland was toen een supermogendheid. En Rusland was in de wereld. ja, fysiek in de, in de, op de aarde nog altijd een groter land dan Nederland. Maar wat belang daarvan was, was vrij onbetekenend. Dus. Uh, men kwam naar ons. En Peter zag Nederland als een wonder. He, Nederlands Nederland in de Gouden Eeuw was in zijn ogen een wonder. Dus uh, dat wonder moest geïmiteerd worden. Omdat Rusland ook in de vaart der volken opgestoten moest worden. Dus de verhoudingen waren omgekeerd. En wij dachten... Wij bekeken toen over het algemeen met een zekere onverschilligheid naar dat Nederland. Alleen hadden we, waren er een aantal kooplieden... Nou, wij keken oh, nou, Rusland, naar Rusland. Er al waren alleen ja. een aantal kooplieden die, die in... in, in uh, uh, ...Rusland handel dreven en die zagen het belang van die betrekkingen in. He, dus, dus het, het was niet onbelangrijk. Ja. Maar en, en gaat het dan langzaam en zeker veranderen? Ik geloof dat er ook overigens nog in de 19e eeuw... ...een, een soort incident was waar Nederland bij betrokken was... ...rond te schrijven Poeskin. Dat is misschien toch wel leuk om even mee te nemen. Uh, ja. Uh, <laughs> even... Heel kort, die 17e eeuw afmaken, want anders dan kom ik er niet helemaal. Die, die verhoudingen zijn veranderd. In de 18e eeuw was Nederland geen supermogendheid meer. En Rusland een supermogendheid in opkomst. Dus, maar wat we wel deden, we financieren nog steeds alle oorlogen van Rusland. Met grote leningen, waar alle Nederlandse kleine spaarders aan deelnamen via het handelshuis Hopen... Uh, werd dat dan met Rusland? Uh, Amsterdam financierde, maar Den Haag bleef neutraal en uh, dat was tegen het van de Russen. In de, in de Noorse oorlog. Ja, ja maar later. Je, dus de Noorse, die Noorse oorlog. Dat ja. dit moeten we even uitleggen. Amsterdam betaalde, financierde Rusland. Uh, Den Haag bleef neutraal. Noorse oorlog. Wat was dat precies, Bruno? Dat, uh, of, was met of, Zweden. Sorry. Ja. sorry. Ja, ga je gang, Bruno. Dat nou, was ja. een conflict tussen Rusland en Zweden, He, eigenlijk om uh, gebiedsuitbreiding. Uh, Rusland heeft die strijd gewonnen. Zweden is gekregen. Tegedeerd tot een tweedehandsmogendheid. Uh, uh, Nederland was dat al. Uh, wij hadden altijd geprobeerd om in het Baltische gebied... natuurlijk de baas te spelen in de 17e eeuw. Kon ook toen. Toen we minder macht hadden, kon dat niet meer. Rusland was een grote mogelijkheid in opkomst. En wij waren dus nog wel een steeds belangrijk financieel centrum. En die oorlogen van Rusland in de 18e eeuw... zijn door Nederland betaald. En er was natuurlijk ook een hele sterke afhankelijkheidsrelatie... in het begin van de 19e eeuw. Toen Nederland een uh, koninkrijk werd met België erbij, volledig afhankelijk van de grote mogelijkheden. En een van die grote mogelijkheden was Rusland. Ja, en, en er waren zelfs nog banden, personele banden waren, tussen en, ons koningshuis. En die waren buitengewoon en, belangrijk ja. in die tijd. Omdat, uh, kijk, het heeft niet geholpen, de Belgen hebben zich afgescheiden... en de Russen zijn niet te hulp gekomen, maar het waren ze wel van plan. Well, alleen de Polen zijn tegelijkertijd in opstand gekomen in 1830... en daarom ging het feest niet door. Dus we moesten het Russische leger naar Polen. En, maar anders waren ze gewoon naar België getrokken om ons te helpen. Maar in grote lijnen, en dan moeten we Poeskin misschien toch maar even vergeten... Nee, we, nou, dat of, hoeft niet. Of, maar, kom dan maar even met Poeskin. Nou ja, dus het was dus wel een incident, en dat was ook in Nederland wel doorgedrongen... dat de, de aangenomen zoon van de Nederlandse ambassadeur... Uh, een, in een vuurgevecht en een duel met Poeskind. Poeskind vermoord heeft. En uh, die, de ambassadeur is uitgewezen. Uh, uh, dat was ook al een diplomatiek incident. Maar dat kon inderdaad door de goede ver verhoudingen... tussen beide vorstenhuizen is dat min of meer... Verwege meer... ja. ja. Dus, dus in, in grote lijnen mogen we zeggen... die verhoudingen tussen Nederland en Rusland... die, die werden naarmate de tijd vorderd beter... en uh, is het dan zo dat dat verandert op, in 1917 ja, als zeker, de, de revolutie ja, uitbreekt... Ja. en even later ook nog de tsaarfamilie familie wordt uh, geëxecuteerd? Ja. Alexander, wat gebeurt er dan? Nou ja, dat waren, direct, die, dat waren verwanten. Maar als je de, bijvoorbeeld de, de beschrijvingen leest van onze, zaak, of onze ambassadeur in Petersburg... hoe hij dat na de revolutie heeft moeten, moeten klaren. Dat was een uh, uphill battle ja. en dat was echt was omgeven door, door, door, door, door vijanden eigenlijk... En, uh, maar goed, en uh, nee, inderdaad. We hebben als laatste hebben wij uh, uh, uh, de Sovjet-Unie erkend in 1942. Pas toen het echt niet anders. Willemida zei ook: nou, vooruit dan maar. Ja. ja. ja. ja dus die verhoudingen werden zodanig verslechterd dat we als inderdaad de laatste waren, want, want Rusland was ja, inmiddels op de maar Sovjet. We konden ons dat veroorloven omdat de relaties tussen Rusland en Nederland niet belangrijk waren. Het was een groot verschil met Engeland of Frankrijk of Precies. Amerika. Die landen konden zich niet veroorloven om met een land als Rusland geen diplomatieke betrekkingen te hebben. Wij konden dat wel. Okay, het was een soort hobby. We konden, het was een soort hobbyisme als het ware. Ja, en uh, het is alleen natuurlijk in de oorlog kon dat niet meer. Want het was, was de Sovjet-Unie een bondgenoot geworden. Maar moeten we dan ook zo ver gaan, Alexander Munemhoff, dat als we zeggen het is een soort uh, luxe. Dat Nederland die kritiek kan hebben op de Sovjet-Unie. Uh, dat dat ook geldt voor de jaren 70 als Nederland een van die landen is die zoveel kritiek heeft op het mensenrechtenbeleid en de dissidenten. En, en de dissidenten. Nou ja, goed, daar heeft Nederland ook weer een soort voortouw in genomen. Want wij hadden toevallig mensen als Karel van der Dreven en Nico Scheepmaker. We hadden de Alexander Herzens Stichting uh, die uh, echt uh, doelgericht uh, bezig was om de zogeheten samizdat, dus de ondergrondse literatuur in Rusland, om die naar het westen te brengen en te publiceren. En daar heeft uh, Nederland uh, uh, ja, veel meer dan het waarschuwende vingertje op gestoken. Nederland was het toen in het duidelijk maken wat er in, uh, uh, achter het Gordijn aan de hand was... met dissidenten schrijvers. Maar was het dan ook zo dat wij op dat moment weinig handelsbelang hadden? Met, Vrijwel met niet. In, nee, precies. Vrijwel niet. Dus het, dit, dit soort gebaren konden ook heel gemakkelijk gemaakt worden. Dus, is, dus maar moet je dan zeggen dat het echt zo... nou ja, treurig, ik weet niet of dat het goede woord is... maar dat, dat daar echt een, een vrij directe relatie ligt... tussen de verhoudingen en de belangen? Ja, ik denk dat Nederland dat meestal in de positie is dat het tussen die twee polen moet proberen te balanceren. Dus zou je dan zeggen dat we nu onze handen overspeeld hebben? Nou, dat vind ik erg sterk. Ja. Maar ik vind, wel, ik vind wel dat het een beetje die kant op gaat. Ja. Laten we even nog, voordat we concluderen hoe het, nu, hoe het nu is, teruggaan of verder gaan. Ook nog, die Sovjet-Unie stort in elkaar in, in de jaren 89, 90. Verandert dat iets tussen. Nederland en Rusland op de wijze hoe wij naar ze kijken, denken we nu, ja, nu, nu, nu, nu wordt het anders. Verandert ja, dat iets aan de verhouding? We hebben ons best gedaan om Rusland te helpen in die tijd. En er zijn allerlei programma's in Nederland gestart. Uh, ik heb zelf ook een aantal van die ja, programma's meegedaan. et cetera. een misverstand. Ja, maar goed. <laughs> maar we hebben ontzettend geholpen, want we, we zagen dat als iets moois natuurlijk. Maar wanneer wordt het dan anders? Want die kritiek op Poetin, die kritiek ik weet niet of hij op, op Jeltsin ook ooit in die wijze geweest is. Wanneer, wanneer gaat Nederland naar Rusland kijken... zoals we nu een beetje naar kijken, een achterland met verkeerde opvattingen dictatoriaal? Poetin, op het moment dat Poetin de nieuwe Russische identiteit formuleert... En dat is eigenlijk, laten we zeggen, vanaf 2000. Daarvoor was het een soort chaos. Er was een soort overgangs. Uh, de, de, de, het communisme was uh, in lucht opgegaan. Uh, het was een, tien jaar lang uh, een, een, een hele chaotische tijd. En vanaf 2000, Poetin die zegt... Rusland zit zo en zo in elkaar. We zijn een groot land. We laten ons de wet niet meer voorschrijven. En we hebben een eigen identiteit waar anderen zich naar moeten richten. Ja. En, en we hebben met andere woorden. Als wij een wet hebben die het verbiedt om propaganda te maken... voor gelijkslag. Liefde in de bijheid van kinderen, dan moeten wij dat weten en dan, ja. en dan, dan gaan we ons niks aantrekken van de andere wereld. Rusland is een andere entiteit. Ja. Als, als uh. we tot, tot, tot slot, Bruno, een, een advies moeten geven uit die 400 jaar betrekkingen, wat zou dan de conclusie moeten zijn? Wat, wat is wijsheid voor Nederland in de omgang met Rusland. Nou ik denk dat je toch een debat moet blijven voeren in de eerste plaats en contact moet blijven houden. Dus dat betekent niet dat, je je, dat wij nu plotseling vreselijk uh, ons moeten gaan isoleren van Rusland. Kunnen we ook helemaal niet. Kunnen we ons ook helemaal niet veroorloven. Dus je moet contact houden. Maar je moet je wel realiseren waar afhankelijkheidsverhoudingen ontstaan. Uh, en die, die zijn op cultureel gebied natuurlijk ook uh, aanzienlijk op dit moment. Wijsheid, maar toch open en eerlijk. Ja, ja. Goed. Uh, Bruno Naarden en... Alex van Bunninghoff, bedankt voor deze toelichting vanochtend. Ja, en in het tweede uur praten we straks met Ad van Liemt over zijn nieuwe boek De Drogist. En u kunt luisteren naar deel 2 van onze serie... over de Wadden van Matthijs Deen. Tot straks na het nieuws van 11 uur.